Clemens Peters met het NOS-journaal. Een man uit Jubbega in Friesland heeft zelfmoord gepleegd... nadat het hof hem tot zes jaar cel had veroordeeld wegens poging tot moord. Het OM had twee weken geleden alleen een werkstraf geëist voor bedreiging. Volgens de advocaat van de man is er een rechtstreeks verband... tussen het onverwacht hoge vonnis en de zelfmoord. Het hof zou rapporten van deskundigen naast zich hebben neergelegd... waarin stond dat de man grote psychische problemen had en suicidaal was. Het gerechtshof in Leeuwarden zei op Radio Drenthe dat er wel is gekeken naar de rapporten, anders was de straf misschien nog wel hoger geweest. De man zou zijn ex en een buurman hebben bedreigd met een vuurwapen. De Frans-Colombiaanse politica Ingrid Betancourt wil 6,5 miljoen dollar van de Colombiaanse regering. Dit als compensatie voor de zes jaar waarin ze door rebellen werd vastgehouden in de Colombiaanse jungle. Betancourt werd twee jaar geleden door het leger bevrijd. De Colombiaanse regering zegt dat er geen redenen zijn om de staat verantwoordelijk te houden voor haar gijzeling. En ze herinnert eraan hoe lovend Betancourt was over haar bevrijdingsactie. In 2002 voerde ze als presidentskandidaten campagne in dunbevolkte gebieden. Terwijl ze gewaarschuwd was dat niet te doen. Betancourt bestrijdt dat ze genoeg was gewaarschuwd. Bij het Soccer City Stadion in Johannesburg is zondagmiddag een Oranjeplein. Dat is voor fans die een kaartje hebben voor de finale wedstrijd van Nederland tegen Spanje. Het feest barst er om half drie 's middags los en zes uur later begint de wedstrijd. Omdat het Oranjeplein op het stadionterrein ligt, kunnen er alleen mensen met een kaartje terecht. De supporterspleinen van de FIFA liggen op een behoorlijke afstand van het stadion. Het Nederlandse Davis Cup-team heeft een 2-0 voorsprong genomen op Wit-Rusland. In Minsk versloeg Robin Hazen in vijf sets Ulazimir Ignatik. Die Bakker had toen al gewonnen van André Vasilevski. Morgen is het dubbelspel. Het weer, toenemende bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. Vannacht koelt het langzaam af tot een graad of 18. Net als vandaag is het dit week -einde zonnig en warm. Met later op de dag kans op onweer. Maxima tussen 25 graden aan zee en 33 in het binnenland. Dit was het NOS.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 Goedenavond dames en heren. De muziek die u hoorde is van Ira met Ameno. Het is vanavond 9 juli en wij zijn bijna in de schaduw. Nou, dat duurt gelukkig nog wel eventjes van de watertoren die er gelukkig nog staat. Presentatie doet Tom Hendricks. De techniek wordt gedaan door Rudy Nicola. Wolfendau. En de techniek ook als achterban Roy Haldeman. En ik doe de koffie. En Frits doet de koffie. En de thee en alles wat uh, iemand uh, graag als uh, versnapering wil. Tegenover ons zit Sonja Koper. Zij is actrice en een uh, bekende. Zant wordt er toch wel. Welkom Sonja. Nou, uh, uh, Dank je wel. Uh... Dank voor deze uitnodiging, leuk. leuk. Koper is een redelijk bekende naam in Zandvoort. Lijkt me wel. Hè? welke tak hoor jij? Ik hoor bij de... Uh, even kijken hoor. ik heb twee koperboeken thuis. Ik zit aan de kant van uh, Fokkie Kansen. Dat is mijn, mijn, mijn, mijn scheldnaam. Mm -hmm. En volgens mij zit ik uh, aan de barrakant. Aan de barrakant. Ja, mm -hmm. Ik heb jou eigenlijk voor het eerst ontmoet jaren geleden bij de Marieschool toen jij dat grote openluchtspel regisseerde. Ja, ja, ja. Daar zullen we het straks even over hebben. Maar uh, wanneer is het bij jou begonnen te kriebelen als je aan toneelspelen dacht? Nou, dat weet ik nog heel goed. Ik weet dat ik toen uh, met school naar de Stadsschouwburg Haarlem ging. En daar zag ik... Uh, Twee voorstellingen heb ik daar gezien. Uh, eerst een voorstelling van Perspect, dat vond ik waanzinnig. Dat was een manier van theater maken die. Uh, ja, die, die ken ik helemaal niet. Heel visueel en uh, anders, zou ik zeggen. En vervolgens heb ik een voorstelling gezien en die heette Liefde half om half met Ko uh, van Dijk nog en Jeroen Cabré. En toen dacht ik: oh, dit is leuk zeg. Dit is leuk. En dat wilde ik ook. En eigenlijk is het begonnen in het badhuis. We hadden vroeger natuurlijk, zoals heel veel zandvoorters dus denk ik, geen, uh, geen badkamer, geen douche. Mijn vader heeft dat later gemaakt en de kost verloren. En uh, toen moesten we naar het badhuis. Waar nu het kruidvat in zit. <laughs> Waar nu het kruidvat uh, in zit. En daar, uh, toen mijn moeder daar in bad lag of onder de douche stond, en ik was dan klaar en afgedroogd, dan uh, was er een enorme uh, akoestiek. En daar had ik altijd... Uh, Soloprogramma's. Ja, het is echt waar. <laughs> dus ik entertainde, zeg maar, daar. De... Daar is eigenlijk een beetje begonnen. <laughs> maar wanneer stond je nou voor het eerst echt op de planken? Uh, ik heb uh, natuurlijk ooit bij, uh, bij uh, op Hoop van Zegen gespeeld. Je had uh, Hilderingen, je had op Hoop van Zegen. Ja. Daar heb ik uh, een, een paar keer wat mee gespeeld. Dat was in antwoord op de planken. Maar echt op de planken heb ik uh, uh, toen ook op Centrum natuurlijk gestaan. In de grote laatste voorstelling van dat gezelschap. Schandaal in Holland. En uh, geregisseerd door uh, met de Bouwhuis. En Tom Bos heeft het toen geschreven. En dat was de eerste grote voorstelling. Grote productie, grote zalen. Wanneer was dat? Ja, dan moet ik heel hard nadenken. Volgens mij was dat... Even denken. Ik denk wel uh, 80, 81. Dat denk ik, ja. Dat moet 80-81 geweest zijn. Jij hebt mij een, een kort cv'tje gestuurd. Ja. En uh, heb je het over een... Uh, de Questor Theater in Londen. Ja. Engels stond erachter. Wat, wat was dat? Nou, ik was uh, klaar met mijn middelbare school. En toen dacht ik... Uh, volgens mij is het wel uh, nuttig om eens even uit Zandvoort weg te gaan. Want ik dacht, als ik hier blijf, dan... Uh, dan blijf ik maar hier... Dus ik wilde iets uh, anders meemaken, iets anders zien. En toen ben ik in Londen terechtgekomen. En dan ben ik eigenlijk als au pair, dat was mijn insteek, dacht nou, dan nou dat kost een inwoning. Mm -hmm. En vervolgens uh, heb ik uh, in Ealing, waar ik toen woonde, Ealing Broadway, heb ik uh, geauditeerd voor een... Uh, uh, ja, wat was het? Het was eigenlijk een... Uh, dus het bestaat nog, het is heel bekend... Het is niet een professioneel toneelschool, zeg maar. Dus niet uh, waar je vier jaar op uh, zit. Het was uh, een, een uh, plek, een theaterplek met uh, werkplaats, broedplaats. In Engeland, waar ik heel veel uh, stemlessen, theaterlessen uh, voor een jaar meegemaakt heb. Mm -hmm. het leuke van die plek was dat het een uh, plek was waar. Zeg maar Engelse toneelschrijvers hun producten voor het eerst door de spelers van Questors uh, uh, konden laten zien aan het publiek. Zo'n testcase. testcase. Testcase. Ja. Ja, ja, ja. Tegenover uh, ongeveer de Pinewood Studios, want die zaten daar tegenover. Zo. Dus het was, het was heel leuk, was hm. heel bijzonder. Weet je nog wat je gespeeld hebt uh, tijdens je auditie? Nee, ik weet alleen nog de Tongtwister. Jawel, nee, Odysse, ja wel, nee, ook die. Ja, weet ja? ik wel. De cavern heb ik gespeeld. Ik dacht, oh, kijk, zo vlekkeloos Engels spreek ik helemaal niet. Dus ik moet uh, iets instuderen wat, uh, wat twee kanten van mij laat zien. Wat een zachte kant laat zien ja. en wat een, wat een explosieve kant laat zien. Dus ik heb ook een stukje van Anne Frank gedaan toen. Ja. Dat ik nou zo'n binnenkw's zo binnenkomen. Ja. Heel rustig. En toen de cavern, dat was met uh, explosiever. En toen werd ik aangenomen en ik was de eerste buitenlandse dame die. Uh, aan was genomen, dat was net 18. Ja. Wauw. Ja, dat vond ik wel eens heel bijzonder. Maar dat, dat realiseer je pas al jaren later. Ja. En waarom Engeland? Geen aspiratie om naar Amerika of andere landen? Nou, dat kwam eigenlijk door mijn buurmeisje. Jet Penaat. <laughs> ik kijk even naar Floris. Ja, ja, ja. Want Floris woonde vroeger tegenover mij. En, uh, ja, ja, ja. Nou ja, nee, ik woonde op vijf, dus dat zat geweest 7, denk ik dan, 13 nou, jaar. Um, en die was getrouwd toen de tijd met een Engelsman. En uh, ja, dat vond ik heel interessant. Ik dacht, ja, het is ook niet zo ver, als ik nou echt heimwijk krijg, dan ben ik ja. al terug. Ja. Zoiets. Ja. En dan ben je, nee, dat was in, die, in mijn tijd, in die was tijd, gewoon was ver. Ja, daar had ik ook niet zo heel veel te zoeken. En ik vond Engels, ik, ik, was, bijzor, ik was wel redelijk goed in Engels, zomaar zeggen. Dus ik dacht, nou ja, dan neem ik, uh, ga ik daar Engels studeren en ik ga daar ook iets met toneel doen. En dan. Kost in inwoning organiseer ik op die manier. Ja. Wanneer heb je toneelopleiding in Nederland gehad? En waar? Een toneelschool Amsterdam. Mm -hmm. En dat was. Even kijken hoor. 84, 77, 78. Staat dat op het papiertje ongeveer? Nee. nee. 7, 78, ja, toen heb ik... 8, 0, 82. Ja, klopt. Ja. In die tijd... Ja. Tom is van de getallen. Ja, nee, heel goed, heel goed. Jan Cassies nam afscheid als uh, directeur van de toneelschool. En Tom Bloktijk uh, kwam binnen. Mm -hmm. En het was dat moment dat... Uh, achteraf denk ik, god, ik had beter naar Maastricht kunnen gaan. Want? Nou ja, ik werd in, in Londen was ik al behoorlijk werd ik getraind, zeg maar, uh, in discipline hè, en et cetera. Amsterdam was, toch wel, was toen de tijd een redelijk vrijgevochten plek. En dat is ja, dat ook is goed hoor. Die was dat tijd... al uh, ten tijde van de actie Tomaten? Of was... Nee, ja, actie Tomaten is jaren zestig. Nee, hallo ja, zeg. Ik ben vijftig. Ja. Dus nee, nee, nee. Nee, Nee, maar we, het, het was wel de tijd van het werktheater en baal En uh, het onafhankelijk toneel. Dat, dat was net allemaal in opkomst. Dus het was heel ja. erg zoekende. zeg maar. Iedereen was heel erg aan het zoeken. En ik ben natuurlijk van huis uit een, een, een actrice die... Uh, ja, getraind is en ook de uitstraling heeft voor op het grote toneel. Mm -hmm. En ik uh, ja de, de, ik heb van Helmert Woudenberg bijvoorbeeld een les gehad. Sharon Stroker, die zat allemaal bij het werktheater. Mm -hmm. En ik had op dat moment, in die tijd, had ik niet zoveel met, met die stroming, zal ik maar zeggen. Dat was, uh, ja. Je wordt op de parade gespeeld, zag ik. Ja, ja, ja. ja, ja dat ja. is natuurlijk heel avontuurlijk. Ja, dat is geweldig. Ja. Ja, dat was echt... Ik moet even vertellen super... wat dat is. Want het is nu heel anders eigenlijk, hè? Ja, het is nu echt anders. Ja. Het is nu echt anders. Toen ik op de parade stond, was het voornamelijk de grote tent van het werktheater, zeg maar. En in die tent, waar wij zelf onze voorstellingen speelden, werd, nadat wij gespeeld hadden, s de tent ook gebruikt als poppodium. Ik heb toen in de, in de Haarlemmerhout he, heeft de tent gestaan. En daar zaten ook wat kleine tenten omheen. Dus het was wat wat kleiner, wat, wat, wat intenser, zeg maar. Het is nu, zeg maar, uh, uh, geworden tot, uh, ja, wat, wat, wat valt het te beleven? En, ja, het is en, nu meer een rondreizend circus. Het eigenlijk. is een rondreizend circus. Ja. En dat was het eigenlijk toen nog niet. Ja. Eigenlijk toen nog niet. Maar het was heel mooi. Ik weet nog dat er, nee of hoe heet het, van Groene Woud... Het, het was een onvergetelijk moment, we, hadden, we waren net klaar met, we hadden een, een kindervoorstelling overdag speelden we en dan hadden we s'avonds, ze dus hebben een grote dames en heren voorstelling en dan, uh, dan waren we klaar en dat was om een uur of elf s'avonds lag die voorstelling plat en op een gegeven moment wij de parkeerplaats op of het bos in waar we ook stonden en dan zat uh, meneer van het woud lacht te snurken in zijn Volvo want die moest daarna gewoon uh, tot een uur of twee, drie uh, optreden, Snel, hmm? ja super. Het was wel een feestje ook. Ja, ja. Het was een feest. Het is een beetje, toch? Ja. Zijn er specifieke rollen die je hebt gespeeld? Ja. Ja, wat ik had het wel, wel, wel... Um... Kijk, ik, heb, uh, ik speelde zeg maar in mijn twintig, toen ik in de twintig was, speelde ik al volwassen vrouwen. Daar dus ben ik nooit van afgekomen. No. Ik wilde toch altijd dat elfje zijn. Of de, de, de. Ja, maar dat was ik gewoon ook niet. Ik heb een hele mooie rol. Dat vond ik een van de mooiste rollen. Dat was bij het Noord-Nederlands... Nee, dat was niet bij het Noord-Nederlands. Dat was ja. bij uh, het uh, Nederlandstalige repertoiregezelschap. speelden we een stuk uh, Jan-Pieter zo-koen. Zeg maar. Yeah, ja. Uit onze VOC-periode. Als je nou toch zo van getallen haalt. Ja, uh, en dan speelde ik de vrouw van Jan-Pieter Koen. Dat was Eva Ment. En wij speelden toen met uh, een aantal uh, mensen, vrijwilligers zou ik maar zeggen, uit, van, van Indonesische afkomst. Dat was een heel drukkend en benauwde voorstelling was dat. En toen stonden we in, het, uh, in een theater in uh, Amsterdam. Volgens mij was het, uh, uh, god, hoe heet dat nou? Het is ook een museum. Er zit een, een theater naast. Helpen ze, volgende, dit volkinkundig museum zit in Leiden, maar je hebt in Amsterdam... Tropenmuseum. Ja, Tropenmuseum. Tropenmuseum. En dan heb je er een zaal ja. bij. ja. En uh, daar zaten een aantal mensen die vroeger bij de knil hadden gezeten, zeg in de zaal. Too mm. oh, hallo. Dat was, dat was heftig. heftig. Dat was heftig ja. hoor. Ja. Ja. Dus, en en wat, ik, wat ik dan wil zeggen, is dat je als speler zeg maar, ook behoorlijk voorbereid bent en moet zijn. Ja. Wat dat je zijn. inhoudelijk ja. staat uh, te spelen nou. daar. Want je krijgt natuurlijk absoluut uh, gesprekken daarover mm. na nou, afloop. Baderijn Boeg was toen ook nog het uh, ja. boekenprogramma die kon erbij. Dat was een mooie rol. Dat was een mooie rol. Televisie? Ja, dat heeft. Uh... Nou, wat, ik, wat, wat een heel bijzonder moment was. Toen speelde ik zelf al bij het Noord-Nederlands, zeg maar. Toen werd ik gevraagd om uh, een. Um... Het heette Vrienden en Vijanden. ze zouden we een pilot maken. En toen werden we gevraagd om met een aantal acteurs naar Zweden te, te vliegen. Dat was heel, heel bizar, was dat. zeg maar. Uh, zondagavond met een mannetje of elf aan spelers uh, het vliegtuig in vervolgens ergens in Zweden te landen de volgende dag een aantal scènes te spelen in het Nederlands, in het Engels en dat zou uh, uh, verkocht kunnen gaan worden maar een andere uh, soap ging door en ik had daar, een, ik zou daar als het verkocht zou kunnen worden een, uh, een mooie, mooie lijn in dus dat uh, had een paar jaar uh, werk geweest maar ik had op dat moment naar Zweden moeten verhuizen Oops. nou ja, dat, dat had ik ook gedaan dat uh, oh. had ik wel leuk gevonden ook maar goed, dat is niet doorgegaan, want Goudkust ging op dat moment nog door. Oh, okay. Ik heb in allerlei stofs altijd de toeters en de bellen gedaan. Uh, uh, korte, hele korte heftige dingen, want dat vond ik wel weer mooi. Ik wilde niet uh, bij goede tijden... Daar hebben ze me wel voor gevraagd, maar ik zag het gewoon niet zitten om... Uh, mijn kinderen waren toen nog heel klein om om zeven uur al in Aalsmeer te staan. Nee, nee, ik, had het, ik had er helemaal geen zin in. Maar wat vind je van dat, dat, dat soapwerk? Heeft dat toch de toneelwereld wat toegankelijker gemaakt? Uh, ik denk dat ik dat een verkeerde vraag vind. <laughs> nou, geef dan maar een goed antwoord. Nou, nee, maar is een goede vraag. Nee, ik denk dat als de toneelwereld toegankelijker... Nou, oké. Okay, um, als je zegt... Het heeft jonge mensen het idee gegeven... dat het makkelijk zou zijn om de toneelwereld in te komen. Dus op de televisie te komen. Dat kan. Hm. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dat, is heel dat is natuurlijk niet zo. Ik uh, merk, omdat ik zelf zeg maar, een uh, mbo theateropleiding coördineer... en ook lesgeef, theaterdocent ben... Uh, dat mijn leerlingen in het eerste jaar... Uh, wel binnenkomen met het idee van... Uh, ik ga beroemd worden. Nou, daar hebben ze drie maanden de tijd voor... om dat nog uh, te denken. En dan beginnen we ze heel langzaam... Uh, te los breken. te schroeven, Nee, af te breken. Nee, nee, nee. Los te schroeven en een realiteit uh, laten zien. Het is niet realistisch om dat te denken. Want ook dat is werk. Dat is een vak. Er is wel een verschil tussen zoveel jaar geleden en nu... met spelers, want uh, inderdaad... Uh, werden ze vooralsnog wel van de, van de, van de straat geplukt... zal ik maar zeggen... Maar dat is niet meer zo. Het zijn allemaal uh, uh, mensen die toch uh, binnen een hbo-opleiding ook zitten. Is het niet advocatuur, dan is het gewoon theaterscholen. Ja, want ik ben jouw naam tegengekomen bij de ROC ja. Amsterdam. Wat is een ROC? Een ROC is een regionaal opleidingscentrum. Het een Nova paraplu. Heb je, ja, het is een paraplu. Ja. Nova heb je in Haarlem. In Holland is de hbo-variant, ja. zullen maar zeggen. ASA is ook zo'n ROC. Het, zijn een, het is een paraplu voor een aantal uh, mbo-opleidingen. Ja. En wat doe je daar? Nou ja, wat ik zei, ik uh, ben twaalf jaar geleden uh, daar als uh, docent begonnen. Vanuit, uh, ik heb altijd in lesfuncties ook gezeten. Twaalf uh, jaar geleden ben ik uh, uh, de opleiding Kunst, Cultuur en Amusement heb ik mede opgericht. Dat is voor uh, uh, mensen achter de schermen. Dat zijn, die worden breed opgeleid. Het is uh, on, Daar weer een parapluie onder sociaal-cultureel werk. Maar het zijn mensen die grote passie hebben voor muziek of dans ja. of theater. En niet op de planken willen, maar daar wel iets mee willen. Ja. Voorbeeld is, als je een filmset hebt, dan is, zijn de enige hbo'ers, is, vaak is dat uh, de speler ja. en de regisseur. En de rest is allemaal mbo. Dus ja. alles wat okay. er ja. omheen <laughs> zit als mbo. Nou, daar, daar leid je dan, dat is die opleiding voor een deel. En tegenwoordig zijn het de organisatoren en de programmeurs. Ja. Nou, daar zijn een aantal jaar ben ik daarmee begonnen geleden. En sinds vier jaar eh, hebben wij carte blanche gekregen van het ROC om de artiesten de op te zetten. Ja. Dat is een voortvloeisel van die KCA. Ja, want we merkten gewoon dat ook bij die doelgroep, zou maar zeggen, die, die, die uh, VBOT'ers, dus niet de havisten, maar er zit groot talent onder mbo'ers. Ja. Het is een groot talent. Die niet de stap uh, kunnen uh, maken naar een toneelschool. Maar wel voldoende talent hebben om daar eh, binnen onderwijs zeg maar, kwaliteiten breder, breder te maken. En daar ben ik, eh, heb ik afgelopen maandag mijn tweede lichting voor afgeleverd. zeg ik met vol trots, waarvan er een aantal bij de mimo opleiding zijn aangenomen en een aantal volledig in het werkveld staan. En, en dat doe ik nu. Hoe lang, hoe lang duurt die opleiding? Twee jaar? Nee, drie jaar. Drie jaar? Ja. Drie jaar. Fulltime? Ja, fulltime. Hm? Ja, dat is fulltime. Spring er wel of zo? Alleen als ik tijd en zin heb. Wanneer was de laatste keer? De laatste keer? Nou, ik doe nog wel eens, ze vragen me wel eens voor audities. En dan komt het vaak niet uit, want ik, ik heb gewoon een fulltime baan. Ja. En die gaat voor. Ja. Toch? Want ik moet ook mijn hypotheek betalen. Um, de laatste keer was bij een uh, afstudeervoorstelling van een, uh, iemand die afstudeerde als regisseur bij de HBO. Dat doen wij, hè? Dat, is, dat is iets wat, wat spelers ook doen. Dan word je gebeld en dan uh, geef je jezelf uh, op als uh, vrijwilliger. Om, uh, als materiaal, zullen we zeggen. Ja. Dat eigenlijk. Ik zit nu aan de andere kant, dus ik gebruik mijn oud-collega's. Voor gastlessen. Ja, hm? Geweldig. Ja. <laughs> ja, dat is heel apart. Ja, kom ah, ja. jij maar eens even mee? <laughs> nee, dan ben ik zo op je, oh, Ik heb zo'n leuke groep. Uh, wil jij niet uh, een leuke uh, een college geven over Shakespeare? Nou ja, dat vinden ze geweldig. Dat doen ze ook. Dat doen ze met veel plezier. Dat we er gewoon veel plezier. Ja. Of ik zet oud-collega's ja, in als assessor van uh, eindgesprekken. Dus, dat is oh, Oké. Okay. <laughs> Uh, ik had het net in het begin over dat grote openluchtspel, wat een aantal, hoe lang geleden is dat eigenlijk niet? Een jaar of tien geleden? Nou wel, ja, tien jaar geleden. gelegenheid ja, van, nee, wat even, was dat ook alweer? Ja, dan moet, moet je heel hard nadenken. Dat was iets met Joel, daar moeten we heel, heel zorgvuldig zijn. Volgens mij was dat iets met Zandvoort. Hè? Ja, maar ja. Het, het, het, niet zeven <laughs> jaar bestaan dacht ik, nou. dat, dat was later. Nou, ik weet het niet. Volgens mij was het wel een ernstig, uh, ernstig jubileum, hoor. Ja. Ik weet niet meer welke... Oh. Voor de mensen die het niet weten, kun je vertellen wat er toen gebeurde? Waarvoor je gevraagd bent, wat je toen gedaan hebt? Ik ben toen gevraagd om... Uh, een voorstelling, een productie uh, te maken. Met... Uh, met alle kunstenaars, zou maar zeggen... en Amateurvereniging van Zandvoort... In, in, die in, in, binnen de kunsten vallen, zeg maar. En toen ben ik begonnen met uh, de kunstenaars... en ik weet nog heel goed dat ik in Bouwens zat... Met een, uh, met, met een aantal schilders, zeg maar, kunstenaars... en zei van, jongens, ik, ik, ik zou, ik, dit is mijn plan... en ik zou het zo fantastisch vinden als jullie... Zeg maar, die, die, die plek uh, zouden maken tot... Een cultureel moment of zo. En toen uh, zijn de Lions van Zandvoort zijn aan de gang gegaan, die hebben allerlei uh, lakens weten te regelen uit ziekenhuizen, zou maar zeggen. En toen hebben die kunstenaars zijn daar prachtige, prachtige, prachtige, prachtige uh, doeken gemaakt. Toen hebben we doeken gemaakt. Ja, ja. Ik heb nog wat schetsen liggen, Marjan Jan en zo. En, uh, ja, het is prachtig. Was, was, was echt. We hebben heel hard gewerkt, dus de Wurf zat erbij, Hildering zat erbij, uh, kinderen. Hmm. Kijk, het meest moet aan twee kanten nee, snijden. Dus als, als de naar nou meedoet, dan regelen we kinderen. Die doen dan een leuk dansje. Op zandvoort heb je misschien weer... Ja, dat was, was wel over nagedacht. Er was dan zelfs een rol voor Rob van der Heijden. Ja, en dat is absoluut. Die, die kwam nog even terug. Die, kwam, ja. die, was, die was ergens op een buitenlander. Die kwam nog even terug. Die was net mm -hmm. op tijd voor de voorstelling. Geweldig. Ja, uh, uh, Nee, dat was wel een spektakel. Dat was erg leuk. Uh, uh, ik moet je ja. zeggen, het, het uiteindelijke stuk... ...is gewoon niet doorgegaan, want die is, dat is verregend. Nou, ja, de, ja. avond, de, is de avond, is doorgegaan. maar wij hebben zo'n fantastische week gehad... ...want ze, hadden ons, of ze hebben ons dat, dat podium van 50 meter gewoon gegund, een week lang... ...en daar repeteren wij tot 11, 12 uur s'avonds. Ja, dat is echt super. Dat hele proces, dat repetitieproces, met elkaar, ja... Het was een feit en op zichzelf. Onvergetelijk, onvergetelijk. Wat een enorm feest was dat, ja, dat was een enorm feest. Zou je daarvoor in zijn om het nog een keer te doen? Nou, ik heb, ik heb nog wel een grote wens. Ik heb eigenlijk twee wensen. Twee wensen. Ik zou heel graag een voorstelling willen maken. En, maar ik denk niet dat het realistisch is. Op de eer uh, op de zeeweg. Maar dat is dan een voorstelling in die intimiteit en, en respectvol. En ik zou ook het ongelooflijk leuk vinden om een mooie productie te maken op het Dorpsplein. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Dorpsplein. Ja. Dat is klein hè. Nee, je hebt daar toch dat, dat, dat, voor het museum, dat, dat, die omhoog. Oh, je bedoelt, met die, je bedoelt het Gasthuisplein. Oh, het maar zeg ik, ja. Dorpsplein. Dorpsplein, is bij de Jenks, is het erg klein. Oh, nee, het is veel te klein ja. en veel te druk. Nee, ik bedoel het Gasthuisplein. Gasthuisplein. Ja. Nee, je hebt het Gasthuisplein, tuurlijk, Gasthuisplein. Ja, dat zou ik, ja, dat zou ik heel graag, dat zou ik heel graag willen doen, ja. Ik zou als ik jou was met Niek Meijer, onze burgemeester, gaan praten. Recentelijk is de Veteranendag geweest en de man is bijzonder creatief voor heel veel dingen in. Kan ook precies even vragen aan de ambtenaren hoeveel geld is er voor. Gewoon een, een zandvoortvisje opgooien. En natuurlijk de erebegraafplaats in Overveen is geweldig. Zou om te mogen vinden, doen als er toestemming ja, komt. En ja. ik denk dat meneer Meijer daar een, uh, ja, een sleuteltje van uh, ja. kan zijn. Ik, heb, daar, in ik plan. heb dat balletje wel eens opgegooid bij de directrice van het Zandvoort Museum. Ik was er ook ja. erg in toe. Maar goed, het, dat zit in mijn hoofd. Het ja. zit al een aantal jaren in mijn hoofd. Dat moet ook even blijven zitten. Dat, op een gegeven moment moet dat er ook... Want zo werkt dat. Ja. Dat moet dat er ook uitkomen. Dat komt er ook nog een keer Want het uit. is ook een veteranenvereniging in Zandvoort. Dus er oh, is alweer okay. een stapje dichterbij. Maar ik, ja, maar ik, wat, wat ik wil weten is... van want dat hoort bij, volgens mij, bij bloemendaal dat uh, die erebegraafplaats ja. toch. Ja. En het is natuurlijk ook niet zomaar iets. wat je, nee, het. Is, het is dan moet je ook, het is heilige grond ja. bijna. Ja. En je moet toch met belichting en dus ja, ik er komt wat dat bij Dat kijken. heel moeilijk wordt. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Maar, het maar het proberen waar, toch? Proberen maar nee, maar. heb je. Ja, kan je misschien ja, krijgen. En anders smart. komt er een ander alternatief. Ja. We hebben natuurlijk zelf ook een heel mooie begraafplaats en misschien is er ook wel een stukje wat dan minder beladen is. Ja, maar het, het gaat hem juist om die plekken. Mm. Ja. Ja. Gewoon doen. Juist, die... Proberen. Ja. Ja. Ja. <laughs> het is een mooie droom. Het is mijn mooie droom. Ja. Ja. En welke rol zou je nog een keer willen spelen? Uh, nou, ik, wat, ik, wat ik nog steeds onuitstaanbaar vind... is dat ik, ik was klaar. Ik had mijn diploma. En ik zeg, ik heb in grote gezelschappen gestaan. Maar ik wilde zo graag bij het Amsterdamse Volkstoneel. Dat vond ik helemaal geweldig. Zo leuk. Hm. En toen uh, heb ik daarna een, een sollicitatiebrief gestuurd en toen werd ik overgekwalificeerd uh, over, zeg maar, over bevonden. Toen ik dacht ik ik ben een heel leuk mens en neem me nou, ik bedoel mij kun je lachen. En dat was, uh, dat vind ik heel jammer dat we dat niet, uh, had ik graag willen doen. Nou ja, niet... er zitten nu andere mensen in, dus proberen het nee, nog wel. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik hoef niet meer, ik hoef mm -hmm. niet meer te spelen, nee, ik heb, nee hoor, dat ben ik echt, dat is wel, dat is wel goed zo. Ik heb, uh, eigenlijk heb ik alle rollen wel gespeeld die ik... Uh, dat klinkt heel flauw, maar ik heb behoorlijk wat rollen gespeeld. Die, uh, ja, die ook heel veel energie gekost hebben, zeg maar. Emotioneel. Ja, ja. Ja. Dus dat. <laughs> en ik had graag nog in een, uh, een brechtvoorstelling van uh, Erik Vos gestaan. Bij de Appel in Den Haag, zeg maar. Daar hou ik erg van. Dat is mijn favoriete gezelschap de Appel. Misschien krijg je de kans nog eens bij een ander... Nee joh, ik zit nu op het punt dat ik het doorgeef. Ik geef het door. Ja. En dat is... Uh, vind ik een hele fijne plek. Een hele mooie positie is dat. Vind ik mooi. Sonja, we wensen je nog heel veel succes. Dankjewel. En ik vond het leuk dat je er was. Nou, dankjewel. Oké. Okay. Veel succes verder. Dankjewel. dames en heren. Wij uh, zitten live in Hotel Hoogland met ons Kunst- en Cultuurcafé. Tegenover ons zit Co Warmerdam. Hij gaat straks vertellen over de historie van onze Amsterdamse waterleidingduinen. En wie er nog niet is geweest, nou doe het alsjeblieft, want het is een stukje paradijs op nog geen steenworp afstand. Ik noem het altijd maar de achtertuin van Zandvoort. Welkom, meneer Warmerdam. Dag. Heel graag... Uh... Dat ik hier weer aanwezig mag zijn. Ja, een ja. aantal maanden geleden was je hier om te praten over de geschiedenis van de postzegel. En toen zei je dus, nou ik heb nog een grote hobby. Ah. Maar dat, dat komt eigenlijk weer voor, die postzegels. De flora en de fauna, dat verzamel ik. Ja. En dat, je, dat, dat ja. heeft dus met de bloemetjes en de plantjes en de boompjes uh, te maken. En dat uh, komt weer terug in de, in de duinen. Ja. Wanneer heb jij eigenlijk voor het eerst kennis gemaakt met het Duingebied? Uh, ja, mijn vader, uh, die is geboren op de boerderij Marienbos. Die ligt aan de, uh, de Adenhoutkant tegen de waterleiding Duinheim. Mm -hmm. Wat nu ook uh, Marienweide is, de, waar paard, uh, die paardenwedstrijden worden gehouden. Waar Rood-Wit uh, hokkiet. Dat land, dat was... Uh, ...eigendom van de boerderij Mariumbos. ...en daar woonde mijn vader. Mijn moeder... ...die komt van een boerderij... Uh, ...Schravenweg... ...dat is aan de Vogelenzandkant, ...ook tegen de waterleiding aan... ...en dat is nog steeds een hele grote boerderij... ...en daar uh, zit een nicht van mij op nu... ...en die hebben heel... ...ja, ik, ik denk dat ze een honderd paarden hebben lopen daar... ...en dat ligt aan de waterleidingkant... Mijn vader die woonde, of wij woonden op Zandvoort. En zondags, als mijn vader vrij was, dan gingen we lopend door Duin. Gingen we naar de boerderij. Of van mijn moeder, of van mijn vader. Ja. En zodoende, zit in je we, gingen altijd, we gingen altijd dwars door Duin heen. Je zit gewoon in je gene. Ja, ja. ja, zo kan, kan u het wel stellen, ja. Wat is er zo bijzonder aan deze duinen? Uh, het, het bijzondere daarvan vind ik dat er... Uh, zowel groot uh, uh, damhetten lopen, uh, klein uh, roodwild, uh, de reetjes te lopen. Vossen zijn er. Uh, je kan er eigenlijk toch wel van alles tegenkomen. En uh, als je boven de, het Noordzeekanaal komt, dan uh, ja, geen damherten en geen reeën. Vorsten zijn er dus wel. Maar dat, dat vind ik als je op een wandeling door het duingebied heen gaat. En je komt geen wil tegen, en dan is mijn dag eigenlijk niet goed. Dat is een dode boel. Ja, is mijn dag eigenlijk. Ja, nee, dat is, dat is niks. Maar hoe komt het dat het hier wel zit en daar verder uh, door het kanaal niet? Uh, reën die, uh, zijn van onderaf gekomen en uh, de, het Noordzeekanaal is dus wel een grote. hindernis. ze lopen ook door het dorp, ze kunnen er ook een, een sluis nemen? Uh, ja. Ja, ja. maar dat, dat zit er geloof ik nog niet in. Maar alhoewel, zegt nooit nooit, want uh, ze gaan door Duin heen richting, uh, nou ja, uh, Bloemendaal, uh, Velzen, Zandpoort. Nou ja, ik denk dat ze dan ook wel een weg vinden via de sluizen. In, uh, ja, waarschijnlijk ja, wel. Misschien een keertje s'nachts <laughs> door de tunnel. Ja, precies. Ja. Is het rustig? Ja, zo, dan kun je zo, er er doorheen. zo werkt het wel. Er liggen natuurlijk al duizenden jaren uh, hebben daar oude strandwallen gelegen. Ja. Maar heb je enig idee hoe, wanneer dit landschap ontstaan is? Deze dit, is uh, dit is ongeveer een, uh, zeg maar, uh, de Elisabethvloed, 1400. Mm -hmm. Ik denk in die periode is het dus. Maar de, de strandwallen die zijn er van 2000 voor Christus. Ja. Ja, ja. Dus uh, ja. Dus, uh, ja. Ik denk dat dat in die periode toch wel aardig uh, aangezet is. Dat, uh, door het stuiven van uh, nou ja, wat ze dus nu ook weer willen doen. Bij het kraansvlak hebben ze weer een heel stuk waar, wat ze opengemaakt hebben om dat te laten verstuiven. En dan uh, de natuur in, uh, zijn werk te laten doen. In welke tijd was er sprake van bewoning in de gedeeltes daar? Um, ja, doordat mijn familie daar uh, aan de Volgensangkant woonde... Uh, ken ik dus ook verschillende mensen die dus in... Uh, net zoals de, degene die in het pannenland gewoond hebben. Die, die familie ken ik dus. En uh, op uh, uh, het Zwarte Veld, daar zat een uh, familie die, uh, die ook uh, ja, weer in de familie zat van, van de Warme Dammen. En uh, ja, dan... Dat was toen eigenlijk een uh, vanaf 1800, begin 1800, werden daar die kleine boerderijtjes gebouwd in het duin. En tot 1928 heeft dat de, eigenlijk, door heel hard werken, heeft dat toch wel gefloreerd. Maar in uh, zo rond 1925, 1928, toen... Uh, was er zoveel water ontrokken aan de waterlijn of uh, aan het Duingebied. Dat uh, ja, eigenlijk het was armoedig voor, voor die mensen om. Uh, er wilde eigenlijk niks groeien. Nee. Het was net een, uh, een kleine woestijn, eigenlijk geworden. Nee, dus die zijn van armoede eigenlijk uit duin vertrokken. En uh, dat, dat kan je aan de, hier aan de zand kant kan je het helemaal mooi zien. Uh, wij zijn genegen om. Uh, uh, ...dijken te bouwen ja. tegen het water. Ja. Maar als je... ...achter het parkeerterrein ter komt... ...van uh, de Zandvoort-Slaan kant... ...waar je als je er daarin gaat... ...en je loopt meteen langs de, de bomenkant... Uh, ...richting de Zandvoort-Slaan weer... Ja. ...dan kom je daar een, een, een... ...paar mooie stukken tegen... ...en daar... ...daar kan je zien dat... De, ...de bewoners daar... ...toen ze dus daar nog aan telen waren... ...dat ze zand... ...iedere keer uit moesten halen... ...en dat hebben ze op dijken gebracht... ...om weer dichter met, uh, met hun teelt... ...want ze teelden daar aardappelen... Om, ...om dichter aan het grondwater te komen. Maar er moest ieder jaar... Moesten weer een paar steken afgehaald worden... ...met gevolg dat... Uh, ...dat er nu eigenlijk... ...behoorlijk diepe kuilen liggen... Ja. en uh, ...waar dijken omheen staan. Okay. En, Handmatig gemaakt ah, ja, eigenlijk. Ja, ja, ja, echt, ja. Uh, groot en klein. Ja. en uh, ja. Ja, Allemaal ja. met de hand. Ja. En is dit nou allemaal de schuld van die uh, dichter uh, Jacob van Lennep? Nee. Die is in uh, halverwege de 19e eeuw uh, met het plan gekomen om waat, Duinwater naar Amsterdam uh, te vervoeren. Ja. Nou, dat is uh, rond... Ik, de exacte datum hoef ik niet te zeggen. Maar rond 1850 is ja. dat begonnen. En toen... Uh, hebben ze de, de oranje kom? Want uh, koning Willem die heeft daar uh, de eerste spade zelf zelfs in de grond ges, uh, gedaan om daar een groot meer te maken. En daar haalden ze met uh, ja, boerenkarren en, en een grote houten ton erop, met een paar, de, paar paden ervoor, en daar haalden ze water uit. En dat werd naar Amsterdam gebracht, naar de Haarlemmer uh, Poort. En daar konden de mensen. ...uit Amsterdam, die konden daar een emmer water kopen voor een cent. Ja. En in, in die vorige tijd, daarvoor, haalden die Amsterdammers... ...die haalden dus het water gewoon uit de kanalen. Maar ja, het, het drinkwater uit het kanaal en het af, afvalwater ook in het kanaal. Ging er ook in, ja. Dus ik, ja. ik kan begrijpen dat die mensen wel ergens anders... Dus Jacob van Lennep... ...daarom dronken ze ook allemaal zoveel bier. <laughs> ja, dat was gezonder nou, water. Dat, dat, dat, nou, in feite ja. is ja. het ook zo, ja. ja. Maar er zijn natuurlijk allemaal technische voorzieningen getroffen in die tijd. Hebben die nou veel veranderingen teweeggebracht in het uh, Duinlandschap? Nou, het is... Uh, uh, die kanalen die zijn ge, uh, gegraven. Dus uh, er is een hoop zand Is er verzet. En op het verse zand zijn er dennenbossen geplant. Want als je het, het, het, het duingebied binnengaat, dan ...kom je dan eigenlijk twee soorten dennen, veelvuldig kom je die tegen. En dat zijn de Corsicaners en de Oostenrijkers. Nou, dat, dat zijn twee boomsoorten. De namen zeggen het al, die komen niet hier vandaan. Ja, nee, nee. dus, maar die konden ze toen in grote hoeveelheden kopen... ...en die werden op het, uh, het ja, mullenzand geplant. En behoorlijk dicht op elkaar. En dan na vijf jaar gingen ze dus, tussendoor met, met een bijl... ...en dan sloegen ze er... Uh, uh, Boompjes tussenuit om, om het weer uh, ja, uh, ruimte te geven om te groeien. En naar de hand hebben ze er dus dikkere bomen zijn ze eruit gaan zagen. Want toen hebben ze het, uh, het hout gebruikt voor de mijnbouw. Want het dennenhout dat was stuthout voor in de mijnen. En, maar nu tegenwoordig laten ze, nou ja, er wordt elk jaar wel een deel gezaagd. Ze laten uh, nou, het is weer Ja, ze laten het omvallen en... Uh, is het een stukje fauna net als in het kostverloren park eigenlijk? Ze horen er niet thuis, ze zijn met een reden daar geplant en eigenlijk horen ze er ja, gewoon niet. Ja, ja, ja. Gaan ze er ooit helemaal uit? Nou, ik denk het wel. Ja. Want ze, laten, ze planten eigenlijk niks nieuws aan. Nee. En uh, de, het, enigste, het enigste houtsoort wat het dus op het ogenblik heel erg goed doet... Dat is de vogelkers. Ja, maar die hoort er ook helemaal niet thuis. Die, die hoort zo'n ook niet thuis, zo uh... nee. <laughs> maar die, is dat. Die heeft zelfs overvoekeringsneigingen. Ja, ja, ja. Daar zijn ze hevig tegen aan het knokken, momenteel. Ja, maar het Ja, het is ook... Uh, ik weet niet, kent, u de, uh, kent u de vogelkers? Ik heb hem wel eens gezien, ja. ja, ja. Je nou, struikelt erover. Dus, nou, ja, je struikelt er nu in Duin echt over. Maar het is een, een, een, een, een waterval van kleine witte bloemetjes... Nou, als dat uh, gezet heeft, dan zitten er aan elk takje zitten er 10, 15 kersjes. En die pitjes, die de, die, of de kersen, die worden door de vogels gegeten en die verspreiden ze. En, dus, en het, het heeft een wel. goede voedingsbodem hier in Duinengebied. Dus ja. het Duingebied. Dus je ziet het ook dat er uh, overal komt het op. Er ja. zijn ook werkgroepen die er uh, één keer of twee keer per jaar uh, rigoureus uh, ja. mee omgaan en uh, eruit trekken. En, uh... Ze hebben dus uh, ook uh, schapen ervoor. Ja. Ja. En uh, ze hebben er uh, roodbonte uh, rood koeien hebben ze er lopen. Oh, die ze, het hebben, ook. ze hebben er, uh, hoe heet het lopen? Ze, uh, uh, uh, de Golf en Country Club heeft tegenwoordig al het... een schapen kunnen lopen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dat vind ik, dat vind ik eigenlijk ja. fantastisch. Dat, dat ze dat aandurven. Want, ja, dat eh, hele dure gras. Als ze het ja, verkeerde gras ja, eten. Ja, dat hele ja, mooie ja, ja. pineuten daar bij de, de golfclub. Ja. En dat is alleen om de balletjes te zoeken. Ja, ja. <laughs> Schitterend. Ja, ik vind, het, ik vind het echt mooi. Ik vind het echt mooi. Daar kan ik van genieten. Het, eh, ik, ik zwerf hier dus heel veel uh, door het duingebied. Ik doe uh, veel excursies in het duingebied. En, uh, want ik had, zaterdag had ik nog een, een groep met... Uh, Vijftien kinderen en drie uh, ouders erbij, het was een kinderpartijtje. Maar die kinderen die hadden uh, ja, potjes met een vergrootglas bij hun en uh, boekjes met uh, dieren die ze de konden, konden zien en vinden, ik vond het, ik vond het geweldig. Ja. Ja. Ja. Er staan uh, diverse routes uitgezet, wandelroutes uh, in het, uh, in het Ja. ja. Zijn dat ook jouw routes of maak je jouw eigen routes? <lacht> ik, ik, zou, <lacht> ik, kom, uh, ik kom paaltjes tegen met een, een, een geel vlak. Met, uh, of een heel geel vlak. Of een heel groen vlak. Of een geel vlak met een groen vlak tegenaan. Uh, ja. Eigenlijk uh, zwerf ik. En dat, en dat is dus het punt waarom deze duinen voor mij zo geweldig zijn. Als ik in uh, bergen loop. En ik loop naast het pad. Word ik aangesproken en word ik eruit gestuurd. Loop ik in de Kennerme Duinen. En ik loop naast het pad. En ik ga over een heuvel heen. Word ik teruggefloten door de duinwachter. En ik word eruit gestuurd. En hier. Het, het, het is zalig. Uh, ze laten je lopen. En, maar ja, ze weten ook. Als ze mij zien. Ik word ook nooit naar mijn kaartje gevraagd. Nee. Want ze weten dat ik kaart heb. En als ik twintig mensen mee heb, dan heb ik twintig kaarten mee. Want ik zou het zo doodzonde vinden als ze me hier eruit zouden sturen. En dat ik voor dingen die ik eigenlijk doe op dat moment, die ik niet mag doen. Ja, precies. Ja. En dat vind ik zo zonde. Dus daarom, ik, ik vind het geweldig. En doordat je dus de dwars doorheen kan, kan je ook mensen mee laten genieten. Dat, dat, vind, dat vind ik het dus het, het, het mooie maar die, die rondleiding die je doet doe je dat als particulier of, of voor instanties uh, het VVV heeft mij benaderd okay, hoor. Uh, omdat zij gehoord hadden dat ik gestopt was met Krandera of tenminste Caranderado uh, Sunpark, daar heb ik van de oprichting uh, tot uh, drie jaar terug heb ik daar elke woensdag een rondleiding voor gedaan mm -hmm. en daarvoor Deed ik het al voor hotelbouwers. Dat was een goede klant van me. En die, uh, dat was een, een, uh, een zomer, veel regen. De mensen zaten met zulke gezichten in de, in, de, in de eetzaal. En dan zei ik tegen de directeur, omdat ik die ook heel goed kende... ...ik zei, joh, je moet met die mensen op stap gaan. Je moet er wat mee doen. Als jij als eigenaar van een, een, een hotel zucks doet... Kan, al is die vakantie verregen, kan die vakantie nooit stuk, omdat de eigenaar zich bemoeid heeft met, met het vertier. Ja. Ja. ja. En uh, dat, uh, dat, dat heb ik, daar is het eigenlijk mee begonnen. Hoe lang geleden is dat? Want het bestaat al lang niet meer. Uh, nou ja, hoe, laat, zo, hoe lang zal dat geleden zijn? 25 jaar geleden ja, denk ik. Zijn minst, ja. ja. Nou, zo lang doe ik het. Hm. En altijd met heel veel plezier. Is er nou een, een, een, een natuurkundig verschil tussen de waterleidingduinen en uh, de duinen aan de andere kant van de zeeweg? Van de zeeweg? Ja, dat is het Nationaal Park, Park zuid uh, ik uh, Het verschil voor mij... ...is dus al het punt... ...dat ik daar niet dwars doorheen mag. Dat is dus al Je mag al niet struinen. Niet struinen. Nee, nee? Niet van de palen af. En, uh, dat vind ik dus... Dat, ...eigenlijk het, het grote verschil. En voor mij is het... Uh, ...van vroeger uit... ...omdat wij dus... ...altijd daar... Uh, ...naar de vogelenzang of naar Aardehout gingen... ...naar de boerderij van... ...mijn grootouders. Ja. Uh, was het dus... ...kwamen wij daar ook niet... En ik weet daar ook minder de weg... dan dat ik hier in de Zuiduiner... want ze kunnen me overal plaatsen... en ik ben, rechtstreeks loop ik naar huis toe... En je mag daar wel fietsen, want ik heb uh, meegedaan met een wandelclub. Gewoon lekker flink uh, doorwandelen. Maar je wordt bijna verrot gereden, echt hoor, ja. door die fietsers. Ik, daarom, het gaat, uh, dat vind, ik, ja, ja, dat dat vind is echt. ik echt niet prettig. Nee, en nee. Daarom, daarom is dat. Want u kaartte dat aan al met het fietsproject uh, ja. hier zo, inderdaad. Ja, de Amsterdamse Laterrijd. Dan nou ben je natuurlijk voor, hè, voor het fietspad? Nee. <laughs> nee. Nee. <laughs> nee. Bij me wel stug als het wel zo is. Ja, vertel. Nee. Nou, ik. Ja. Ik, nou, dat is een beetje hypocriet eigenlijk. Dus als ik daarover ga. Kijk, <laughs> ik heb vertellen. dus een vergunning dat ik dan mag fietsen. Mm -hmm. En dat is dus een. Uh, maar. Uh, als ik, uh, ik heb een fietsvergunning voor. Uh, de maandag tot de vrijdag. En uh, dat gebruik ik misschien in een jaar. zeven keer, hooguit. En dat gebruik ik dan eigenlijk alleen om het. Om ...in periodes dat er veel uh, verandering is... ...van de bloeiwijze van de bomen zeg maar... ...of van het vallen van de bladeren... ...dat er een hoop verandert... ...dat ik, dat ik die fietsvergunning gebruik. Mm. En verder wil ik daar zo, we zo weinig mogelijk... Uh, ...met de fiets doorheen trekken. Want je, hebt, je krijgt altijd toch lange gezichten... Ja, ...van ja, mensen ja, ja. Die, die, die wel lopen. En, en ik vind dat, uh, nou, dat... Maar er zijn toch speciale categorieën... ...die wel een gele sticker krijgen ja. erop... ...omdat ze gewoon heel slechter been zijn... Ja. En dat vind ik dus een perfecte zaak. Want er, de, er zijn een groep mensen die hebben een vergunning. Dat is, u noemde een gele sticker en, ja. en een rode sticker. Uh, want er zijn twee groepen uh, die maandag en woensdag mogen. En dinsdag en donderdag. Want oh, dat, dat, is dat, was... ja, okay. dat is verbonden aan de kleur. Dat is verbonden aan de kleur. En dat is maar eigenlijk dat... voor minder valide ja, ja. lopers in ja. wezen. In feite ja. moet je daarvoor de, na, uh, gekeurd worden bij ja. de dokter van uh, gemeente Amsterdam. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat is goed. Uh, ja, goede, zaak is een goede zaak eigenlijk. Ja. Maar het schept wel verwarring. Want de mensen die denken, ja kijk nou, dat gaat dan wel fietsen. Ja. En dat mag ja. hier helemaal niet. Ja. Maar ze letten dus niet op die twee stickertjes. Nee, <laughs> nou, het zijn twee zulke borden. Ja, daarom. Dus, ja. Uh, ja. En dat vind je van de komst van een ecoduct? Nou, dat vind ik gewoon uh, eigenlijk uh, zonder van het belastinggeld. Kunnen ze beter in de zorg besteden. We geven het door. <lacht> ja. ja, dat meen ja, dus, nee. ik serieus. Uh, niet. Ik rij in mijn vrije tijd rij ik dus uh, medicijnen. Of in mijn vrije tijd, ik ben gepensioneerd. Maar uh, ik rij zo af en toe uh, dagen voor de apotheek om, om medicijnen weg te brengen. En als je dan ziet... Mensen nou, die, die, die dan moeten betalen, en uh, nou, dat, vind ik, dat vind ik dan schrijnend. En dan denk ik bij mij, uh, besteedt dat geld dan beter? Ja, uh, an, an, ja dan zo'n... Uh, want ja. het, het is, dat ecoduct, die, herten, die, die die gaan toch over, waar ze want nu gaan ze over uh, het, het, uh, nou ja, het gewone duin, want daar hebben ze het hek niet verhoogd. Nee. Want ze komen achter de Shell-station, tot daar is het verhoogd. En achter het Shell-station komen ze het dorp binnen. Ja, maar dus ja. dat gaat ook binnenkort verhoogd worden. Ja goed, he? maar dan komen ze via het strand. Want, want de eerste, die zijn ook via het strand tot, uh, daarin, of of uh, uh, dorp ingekomen. Dus, ik bedoel, ik bedoel, uh, ja. Moet je overal hekken gaan zetten ja, inderdaad. Ja, daarom. Voor en, en ja, bij de bunkers. En, ja. Ja, en Amsterdam wil het eigenlijk niet. Want zij hebben ze er niet in gelaten, die damherten. Die, die hebben andere mensen over het hek gezet. Oh, en daar ligt het aan. Dus ja. Zij zeggen, het zijn niet onze beesten. Dat nee. ze daar vertoeven, wij vinden het goed. Maar ja. eh, als ze dus uh, in, in, uh, in aardhout in die tuinen, of in zand, ja. hier, oh, hier, ook. hier ja. Ja. Ja. voor de deur zijn zo ook langsgekomen. Ja. Viooltjes. Ja. viooltjes. viooltjes. Ja. Ja. Ja, ja, blauwe viooltjes. Oh, blauw, Oké. Okay, ja. Ik had Ja, zie je hem. Ja. mark. Nou ja, dat, dat, dat hoeft voor mij niet. Dat vind ik, dat, dat vind ik zonde van dat geld. Ja, dat is een e product inderdaad. Ja. Even terug naar die excursies. Hè. Ja. Uh, is er een bepaalde belangstelling? Wat de mensen zeggen van... We zullen bijvoorbeeld... Uh, een nachtegaal horen of uh, een paddenstoelenroute of noem maar op. Dat kan uh, allemaal in feite. Uh, nachtegaal is al voorbij. Maar... Uh, uh, er is een blad wat de Amsterdamse Waterleiding Duin uitgeeft. Dat heet, dat heet ook Straat. In de Duin. Ja, in de Duin, ja. Een leuk blad. En daar, sta, daar staat dus ook uh, achterop de, de excursies die, die geregeld worden door mensen van, de, het, waternet. van, van het waternet eigenlijk. Ja, ja, ja. En daar stond ook de, de excursie op. <lacht> en we hadden hier op dorp een, een man en die heette Puts. Ja, Tom Puts. Tom Puts. Ja. En die deed voor het IVN uh, echte paddenstoelen. Ik ben met die man mee geweest. Uh, op, op, een, op een privé uh, excursie. En dat, mm. dat vind ik eigenlijk het mooiste. Ja, dat ik, ja. Het mooiste vind ik als, als ik uh, twee, drie mensen uitnodig en zeg... jongens, kom op, we gaan een mooie wandeling maken... Uh, we gaan een mooie, mooie trip en uh, alles wat we zien, dat, uh, of we leggen het vast. Of, uh, maar uh, ja, als je dan uh, Tom Puts over de paddenstoelen, die had ja. dan een spiegel bij hem. En dan, uh, ja. Ja. Ging de, onder de onderkant de padden, ook zien, de, de sporen zien. De onderkant ja. van segmenten van, van, ja, van de paddenstoel ja, geweldig. zien. Ja, geweldig. Ja. En uh, gaan die excursies van jou het hele jaar door? Of, uh, ja. Ook in de winter? Ook in de winter, want u ziet, uh, ik had wat meegenomen en daar staan ook uh, winterfoto's uh, bij. Dat, uh, en uh, ja, uh, in de winter is het eigenlijk uh, mooier te zien, uh, het wild, want dat valt veel, veel beter op. Ja, de nou, Ik zie je foto's, ze staan erbij alsof het familie van je is. <laughs> uh, dit, zijn, dit zijn schatjes, ik kon ze fluiten en, uh, in het gebied waar deze rondliepen en dan kwamen ze hardgollende op ons af. En waar ging het om? Alleen om het pepermuntje. Oh ja, pepermunt. de, de, de, pepermuntje, de hertjes, ja. Ja, ja, geweldig. Oh jee, nou weet heel Nederland het nou ja, <laughs> antwoord. had we met de, de pepermunt het op stap. Maar het zo zou dicht benaderen, zijn er maar weinig hoor, ja. die, die dat die dat kunnen. Ja. Toch een stukje herkenbaarheid waarschijnlijk van de hertjes. Ja, en ook de manier waarop je het uh, waarop je het doet. Ja. Uh, ik heb vaak mensen, mensen mee en dan. Uh, dan zien ze, ze damhetten of, of reën. En dan uh, vliegen ze er meteen achteraan of oh. erop af. Of, ja, ja. Omdat ze niks willen missen eigenlijk. En ik zeg altijd. Het Rustig. Dus je moet ze eigenlijk negeren. Hè? Als jij stil blijft staan, blijven zij ook stilstaan. Ja. En dan kijken ze je aan. En, ja. dat, dat is gewoon... Uh... Dat is al mooi genoeg eigenlijk. Je hoeft niet ja. te aaien. Ja. Het is nee. natuurlijk geen nee. dierentuin. Maar nee. ja, ja. Nee, dat... Uh, maar uh, de, de mooie tijd komt weer aan natuurlijk. Het is uh, uh, bramen plukken en uh, vlierbessen plukken. En, nou ja. Dan kan je weer uh, een sapje maken en uh, een wijntje maken. Ja. Wijntje maken? Ja. Van Bramen? Ja, van bramen. Bramenwijn en duin door een wijn. Een duindoor een bier. Dat had het schoolt meegenomen inderdaad tijdens een uitzending ja. hier Ja, zo, ja. ja. ja. Heel had gezond ook. Ja, ja dat verkopen jullie natuurlijk ook. Ja, een ja. bier. Maar dat is, een, dat is, een, dat is een echt een dievenklus om om, om die duindoorns, want uh, ze zitten heel bol... Stijf tegen de. Tegen doorns, de dorens, ja. En dan zul ik het doorens te Ja, ze zijn behoorlijk moeilijk van het trosje ja, af te, ja, te trekken, in wezen. Nee, of je, je knijpt ze met, fijn. Nee, je ja. moet het met de schaar knippen. Oké, okay, je moet het knippen, ja, precies. En dan. Ja. Uh, en dan voordat je dan pietjes. een paar kilo ja. hebt. Dan, uh, oh, dan, dan al maak vanaf. jij dus uh, dit soort wijn? Nou, ik, ik heb het uh, gedaan. Ik heb daar wel een heel mooi verhaal uh, over. Om uh, Misschien eens een keertje een volgende keer over te vertellen. Maar. Uh, dat, uh, de politie die had mij. Uh, uh, gebeld dat ik op het politiebureau moest komen. Uh. Ja. <laughs> Wordt vervolgd. Is uh, goed afgelopen, zou te zien? Ja, <laughs> dan. Bedankt dat je toch ja. eventjes weer. Uh, je kwam trouwens dus straks langs. Kwam je toen uh, ook uit, uh, uit, de, uit de Duinen vandaan? Of niet? Nee. Je ik, van het strand. Ik, uh, ik had tot kwart over zes gewerkt en dan uh, heb ik hem gauw omgeleid. En Even een duik in zee. Hè? Oh, op die manier. Dat is dus ook uh, wat wij hier in, met de, de mensen van het plein heel graag doen. S'avonds na het werk, als, uh, als ze vrij zijn. Dan, uh, even een plontje maken. Even met z'n allen naar zee. Maar ja... De tegenwoordig is het een hoop uh, nachtwerk en, en uh, ongeregelde diensten en uh, ja dus het, het, het valt moeilijk om, uh, om met elkaar wat te plannen oh, nee. om uh, ja. de vrouwen die liggen dan wel uh, met elkaar op strand maar de mannen ja. die uh, dat, doen het wat voorzichtiger aan maar we deden ja. net met de man gingen hm. uh, twintig ja. tot uh, half september nou en dan uh, elke avond nou, schijn. Schijn als er iemand luistert van uh, Co. dan even bellen van, om een plons in de gezonde <laughs> Noordzee te maken. <laughs> ja, ja. Nou. In ieder geval hartelijk bedankt uh, voor het komen en uh, de enthousiaste verhalen van onze Achtertuin van Zandvoort. Heel graag gedaan. Dit was uh, het Kunst en Cultuurcafé op de vrijdagavond live vanuit Hotel Hoogland. Presentatie Tom Hendricks. En Yvonne Roosendaal. Techniek door Rudy Nicolai. Nicola, sorry, en Roy Haldeman. Dank je heren, hartstikke fijn. Tot de volgende keer.